11 uur, Jo met het NOS Journaal. Radio Nederland Wereldomroep is vanavond begonnen... aan een marathon-uitzending van 24 uur. Het is de laatste Nederlandstalige uitzending. De Wereldomroep heeft 65 jaar lang programma's gemaakt... voor Nederlanders in het buitenland... die via de korte golf werden uitgezonden. De omroep bediende ook jarenlang vakantiegangers... met oproepen van de ANWB... en het weerpraatje van onder andere Jan Pelleboer. Het kabinet vond een deel van de taken achterhaald... en korte de Wereldomroep met 70 procent... De nieuwe organisatie gaat zich richten op het verspreiden van het vrije woord... in landen waar geen persvrijheid is, vooral in Afrika en de Arabische wereld. De uitzendingen worden gemaakt in de taal van het ontvangende land.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 Later zei de man dat het een grap was. De rechtbank in Belgrado beslist morgen wat er met hem gaat gebeuren. Prins, eh, prins Carlos en prinses Annemarie zijn de ouders geworden van een meisje. Ze heet Louisa Irene Constance Anna Maria de Bourbon de Parme.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 Willem II won thuis met 2-1 van Sparta en Cambuur tegen VVV werd 0-0. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. Het koelt af naar 12 graden aan zee. 16 graden wordt het in het binnenland. Morgen bewolkt met af en toe wat regen. In de middag in het noordwesten ook zonnige periode. Het wordt 15 graden aan zee tot 20 in het zuidoosten. In het weekend zonnig, maar wel fris. Dit was het NOS Journaal. Altijd en overal NRC lezen.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. Goedenavond. Maakt het uit als mormonen je na je dood ongevraagd topen? Nee, hoorde ik vandaag iemand zeggen. Als jij toch niet in het hiernamaals gelooft, wat maakt het dan uit? Nou ja, zit wat in. Maar ga er toch maar vanuit dat als je mij postuum doopt... ik de rest van je leven als een geest door je slaapkamer zal waren... om jou uit je slaap te houden. En ook dat maakt niet uit, als je toch niet in spoken gelooft. Welkom bij het Oog op Morgen. Obama, George Clooney en You. Zo werd geadverteerd voor een diner in Los Angeles dat zometeen begint. Verder aan tafel alleen maar de rich and famous. Doel van het diner, geld ophalen voor Obamas campagne. En als de verwachtingen worden waargemaakt... zal er nooit eerder tijdens één diner zoveel geld worden opgehaald. Amerika-deskundige Tom-Jan Meus schuift straks aan. Hier in de studio bedoel ik dan, niet daar aan tafel. En als de gasten daar dan naar huis gaan, dan komt hier in Europa de Europese Commissie met de voorjaarsramingen. Dat doen ze elk jaar, maar ineens is het toch spannend. Hoe staat het eigenlijk met die landen die eerst in zwaar weer verkeerden waar je nu niet zoveel meer van hoort? Portugal, Ierland en Italië, dat hoort u zo meteen. Abel Schuiling is vijf jaar oud en leidt aan spinale spieratrofie. Hij wordt niet beter. Morgen komen twintig toponderzoekers uit de hele wereld naar Nederland om naar Abel te kijken. Over de ziekte en over deze bijeenkomst praat ik met een van de onderzoekers en Abels vader Jochem Schuiling. En om vijf voor twaalf breken we in in de laatste uitzending van De Wereldomroep. Maar eerst het voornaamste nieuws van... Donderdag 10 mei. totale chaos vandaag in de syrische hoofdstuk Damascus. Bij twee aanslagen zijn zeker 55 doden gevallen en bijna 400 mensen raakten gewond. Kort na elkaar bliezen twee daders zich op in auto's vol explosieven. Dit soort aanslagen maken het lijden van de syrische bevolking alleen maar groter, stelt het hoofd van de VN-waarnemers. We need everyone inside Syria, everyone outside Syria to understand that this is going only to create more suffering. Voor vrouwen, kinderen, de Syrian people. Ook schrikken vanmiddag in Uithoorn. Daar werden tientallen huizen en bedrijven rond de kerk ontruimd, omdat uit onderzoek was gebleken dat de kerk in erg slechte staat verkeert. En toen bleek echt van dat uh, hoewel het een klein risico is um, dat de torens gaan, dat wanneer ze gaan het een enorme impact heeft. En dus nam de burgemeester onmiddellijk actie. Achterstallig onderhoud zou de oorzaak zijn. En ze hebben geen geld om het uh, onderhoud bij te houden. De gemeente wil er namelijk kwijt. Nou, vanuit. Dus ja, wat gaat er gebeuren, weten we niet. Boze tongen beweren dat de gemeente al een tijdje geen geld meer in de kerk wil steken. Misschien wel eens gewoon van die kerk af, ik weet het niet. Ja. En dan het gezicht vanuit Hoorn verdwijnt er misschien wel. Je kon erop wachten. Het is nog ruim twee maanden voor de Olympische Spelen beginnen. Een unieke kans voor werknemers en vakbonden om te strijden voor werkgelegenheid en een beter pensioen. You've been to work wake in, wake out hardworking people some of the jobs that people out on the street don't generally want to do and they're being attacked er zal de komende weken wel vaker worden gestaakt ondertussen is vandaag in griekenland het olympisch vuur alvast aangestoken en begonnen aan de lange reis naar londen this special flame will will carry with it a message of peace and friendship it will also carry with it the respect and goodwill of the people of the united kingdom Even leek hij het weer geflikt te hebben. In de wereld draaidoor haalde cabaretier Theo Maasen ineens de kampioenschaal van Ajax tevoorschijn. Eerder had hij ook al de UEFA-cup van PSV gestolen. Maar het bleek allemaal gewoon een PR-stunt te zijn. Maar Maasen speelde het wel heel overtuigend. Maar dat staat toch van in een vitrine of zo? Ja, dat stond in een vitrine, dat nee. klopt, oh, ja. Ja. <laughs> ja, achter slot en grendel. En toen? Nou ja, toen heb ik hem meegenomen. Ja, sommige mensen, je hebt illusionisten die laten hele olifanten verdwijnen op een ja. podium. Ik, ik heb die schaal heb ik, heb ik meegenomen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio tv. De krant van morgen, Jan van der Putten. Trouwen het AD ging langs bij de ChristenUnie. Na anderhalf jaar in de oppositie praat die partij weer mee in het vijfpartijenoverleg. Maar de kans dat de ChristenUnie samen in het bootje stapt met D66... en de VVD is klein, vice-fractievoorzitter Voordewind... zegt dat hij grote stappen wil zetten naar het verminderen... van het aantal abortussen en prostituees. Maar vooral met de D66 wordt dat lastig, denkt Voordewind. En in het Algemeen Dagblad spreekt fractievoorzitter Arie Slop zijn bedenkingen uit tegen VVD en vooral CDA. Als ze ons niet meer nodig hebben, laten ze ons vallen. Ook in het AD morgen wordt in Suriname duidelijk... of de verdachten van de decembermoorden verder worden vervolgd of niet. Een van de slachtoffers van destijds was advocaat John Baburam. Hij werd vermoord en zijn zoon Akash is nu dertig... en die zoon zegt er zeker van te zijn... dat de daders vroeg of laat worden gestraft. Baburam zegt, ik vind het een stel idioten... die voor de amnestiewet hebben gestemd. Maar ik ben al te lang boos geweest, ik wil verder. De Telegraaf vindt het een goede zaak dat downloadsite The Pirate Bay op last van de rechter moet worden geblokkeerd. Ziggo en Access for All moesten dat al vorig jaar en nu moeten ook die andere grote providers. Via de site worden films en muziek uitgewisseld zonder dat de rechthebbenden daarvoor betaald krijgen. Inperking van burgerlijke vrijheden, onzin zegt de Telegraaf in dit commentaar. Alleen in het verwrongen wereldbeeld van internetfanatici hoort diefstal tot burgerlijke vrijheden. Aanbetalen is reuze gevaarlijk. Na een faillissement van bijvoorbeeld de keukenwinkel of de badkamerhandel... staat degene die heeft aanbetaald vaak met lege handen, schrijft Spits. Door faillissementen vervliegt elke dag 1 tot 1,5 miljoen euro... van mensen die hebben aanbetaald. Nederlanders zijn te goed van vertrouwen, zegt een deskundige. Ondernemers hebben het vaak moeilijk en doen er alles aan... om snel aan cash te komen. En het risico bij aanbetalen ligt bij de consument. Autisten zijn bang voor God. Of zoals het Nederlands Dagblad het schrijft... een autistische stoornis beïnvloedt het godsbeeld. De krant schrijft over onderzoek van psycholoog en theoloog Hanneke Schaap-Jonker. Zij onderzocht orthodox protestants christelijke volwassenen... met een autisme-spectrumstoornis. Hoe meer problemen met sociale situaties, communicatie en inlevingsvermogen... hoe banger voor God en hoe meer mensen God zien als een rechter die heerst en straft. Het westerstrijdtoneel rond de homorechten verplaatst zich naar Afrika. Volgens NRC Next is daar de frontlinie van de homorechten. In steeds meer Afrikaanse landen wordt gelobbyd voor meer rechten. Maar tot nu toe is Zuid-Afrika het enige Afrikaanse land met homorechten in de grondwet. Druk uit het westen lijkt in homofoob Afrika juist averechts te werken. Ondanks of dankzij campagne spreken steeds meer Afrikaanse leiders zich uit tegen gelijke rechten. Homoseksualiteit zou op gespannen voet staan met Afrikaanse cultuur. En op zijn minst is het goddeloos. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. so still shh, shh, you're all alone Shh, shh and so peaceful until You cry, you crush your heart, and hope to die <coughs> till it's over. And then shh, shh, it's nice and quiet. Shh, no? shh, but soon again. Shh, sh starts start another big riot. Jerk, it's oh so quiet. Ze zou op alle festivals in Europa zo'n beetje gaan optreden de komende maanden. Maar helaas, ze heeft stempoliepen en heeft dus heel veel optredens moeten afzeggen. Tom Jan uh, hart Neus, hartelijk welkom hier in de studio Schrijver van het boek De Grote Amerika Show. We gaan het hebben over een uh, fundraising, over een diner dat zo meteen begint in Los Angeles. 12 miljoen dollar campagnegeld gaat Barack Obama waarschijnlijk ophalen. En dat heeft hij allemaal te danken aan George Clooney, als ik het goed begrepen heb. Ja, zo doe je dit in Amerika. Als je veel geld nodig hebt, dan, dan leg je goede contacten aan met, uh, met Hollywoodsterren. Clooney is top op zijn beelden op dat gebied. Uh, en die laat je dan een mooie avond organiseren. Dat trekt veel andere uh, Hollywood uh, uh, figuren. Uh, mensen met geld, mensen die mensen met geld aantrekken, maar minder bekend zijn. En zo maak je er een mooie avond van. Maar er werd geadverteerd dat ook wij gewone stervelingen daarbij aanwezig zouden kunnen zijn. Ja. De, de campagne heette George Clooney, Barack Obama and You. Uh -huh. wat, wat moet je doen om daarbij te komen? Uh, geld uh, uh, betalen, bieden eigenlijk. Het is een biedingsproces. Dus... Maar dan gewoon wie het meest betaalt, die, die uh, schuift aan. Je hebt het huis van Clooney, daar kunnen er 150 in. Clooney die, uh, die, die heeft voldoende mensen in zijn omgeving om die te vullen. Maar je kunt een paar plaatsen openlaten aan de dinertafels. En dan kun je mensen op laten bieden. En dat doet in feite de Obama-campagne. En die uh, zenden mails uit en zeggen, uh, de hoogste biedt. En de suggestie is dat iedereen een kans maakt, maar in, in de praktijk betekent het dat degene uit Ohio of Indiana die, die bereid is om, wat is het, 50, 70, 80.000 dollar te bieden, die mag dan een avond tussen de rich en famous? Scarlett Johansson komt ook. Dat is natuurlijk ook al een reden om heel veel geld neer te tellen... en daar aan te schuiven, maar dat kan het niet echt zijn. Ik, ik neem aan dat mensen een ander doel hebben... om graag bij zo'n avond te willen zijn... dan alleen maar gezien worden en, en een vorkje prikken met Obama. Nee, kijk, weet je, uh, Clooney en Obama ook, dat zijn de uithangborden. Uh, L.A. is de nieuwe economische hoofdstad van Amerika... en eigenlijk van de wereld. Dus de mensen die daar samenkomen, die hebben uh, in belangrijke mate... dat zijn niet degene die je ziet op de en die niet, waar het niet over gesproken wordt... die hebben belangrijke economische belangen. Dat zijn mensen uit de IT, uit de gezondheidszorg, uit de advocatuur. En die willen uh, een contact met uh, Obama maken. Of, uh, of dat ene aspect uit hun leven... dat voor hun, economisch, uh, uh, uh, hun, hun bedrijf belang, uh, belang is... Uh, onder zijn aandacht brengen. En dit is een van de spaarzame mogelijkheden om dat te doen. En dat koop je eigenlijk. Je koopt gewoon lobbytijd uiteindelijk. In feite, FaceTime. Voor deze bijeenkomst kondigde Obama ineens aan dat hij voor homorechten was. Dat ja. kwam voor sommigen als een verrassing. En toen werd gezegd, dat doet hij alvast een beetje om dat publiek in Hollywood te paaien. Hoe zit dat? Oh, dat is absoluut zo. Uh, kleine krantenberichtjes van een maand geleden maakten duidelijk... dat Joe Biden uh, uh, toen al uh, uh, in L.A. was om, om gesprekken met de uh, gay en lesbian uh, communities, zoals dat heet... De, uh, uh, te voeren. En uh, vervolgens is daar een zogenaamde verspreking uit voortgekomen... van Biden dat hij uh, plotseling voor het homohuwelijk zou zijn, of was. Uh, dat werd gepresenteerd als een verspreking, want Biden verspreekt zich vaker... dus dat kun je met hem altijd doen. Maar het was overduidelijk de opmaat tot wat Obama uh, gisteren zelf heeft gezegd... namelijk dat hij voorstander van het homohuwelijk is... een afwijking van zijn eerdere standpunt. En dat is allemaal om de... De, de progressieve gemeenschap die, ge, die teleurgesteld is uh, over Obama... Uh, opnieuw uh, in beweging te krijgen uh, voor uh, zijn uh, verkiezingscampagne. En die... Die Hollywood-gemeenschap is, is met, met betrekking daartoe uh, financieel enorm belangrijk. Want dus dat moet... is voor de geldschieters. Maar ja. je moet later ook nog stemmen ophalen. Mm -hmm. En dan kan ik me voorstellen dat in, in sommige Amerikaanse staten, in, in het in Hartland het of, of in het Zuiden, zoiets om stemmen te trekken juist weer anders werkt. Het werkt ongeveer zo. Kijk, het homohuwelijk is relatief gewaarloos. Volgens mij wordt het, ge het electorale gevaar daarvan overtrokken. Een, een meerderheid, en een groeiende meerderheid van Amerikanen, is daar... Uh, uh, voorstander van. Uh, 70 tot 80 procent van democratische stemmers... is er sowieso voorstander van. De kleine groep azelaars zijn uh, uh, afro-Amerikaanse zuiderlingen. Uh, dat we zeggen azelaars onder de potentiële Obama-stemmers. Um, en die, die, zij, die identificeren zich zo sterk met Obama... dat ze ongeacht dit uh, voor hun onaantrekkelijke punt... toch op hem zullen stemmen. En het andere wat essentieel is bij Amerikaanse verkiezingen is dit... Amerikaanse verkiezingen gaan niet over stemmen afpakken van de andere partij... maar gaan erover dat de mensen die sympathiseren met jou... naar de stembus komen. Je moet kortom de GOTV uh, het spel spelen. Get out the vote. Mensen moeten voor jou gaan stemmen. Dus, dus de mensen die heel erg tegen een homohuwelijk zijn... zouden toch niet op Obama stemmen? Exact. Dan. Haalt hij nu geld op in Hollywood. Daar zit ook ontzettend veel geld. Maar een andere plek in Amerika waar ontzettend veel geld zit, is Wall Street, ja. New York. Ja. Maar daar heeft Barack Obama zich net een beetje tegen te weergesteld eerder in deze campagne. In, in, de, in, de, in, de, in de retoriek zeker. En het is zo dat Romney is een sterke Wall Street-kandidaat, zoals ze dat noemen. Dus die kan veel geld in op Wall Street a, ophalen. En dus is, is zijn fundra is Obama's fundraising resultaten nu toe. Um, vergeleken met 2008, teleurstellend. Maar ik geef je op een briefje dat dat gaat veranderen. Want uh, uh, Wall Street stemt op de meest kansrijke kandidaten. En iedereen die hem beetje Amerikaanse politiek volgt, begrijpt dat de kansen van Obama erg groot zijn. Die willen gewoon stemmen op de winnaar, want dan heb je invloed en maakt jou wat uit. Waar uiteindelijk je voor staat. doen al die bedrijven dat. Dat is, dat is 100.000 keer onderzocht met 100.000 keer hetzelfde resultaat. Grote bedrijven, of ze nou republikeins of democratisch georiënteerd zijn, zullen uiteindelijk hun geld geven aan de vermoedelijke winnaar. 10 miljoen, want dit gaat 12 miljoen dollar waarschijnlijk opleveren voor Barack Obama. Ja. Dat moet nog, mm. moet nog mm. blijken. 10 miljoen dollar van één donateur kregen de Republikeinen deze week. Ja. Was ook in het nieuws. Ja, ja dat is één één donateur, en dit zijn een heleboel donateurs... Kijk. dan zou je zeggen, die republikeinen doen het beter. Nou kijk, het, het Amerikaanse do donatiestelsel voor, voor, voor de politiek... Is, staat helemaal op de is helemaal op de schop gegaan. Je, er zijn, vroeger waren er grenzen, limieten aan wat je kon geven. Die bestaan in feite niet meer. En dat betekent dat individuele gevers... die, hebben, die kunnen relatief veel invloed uitoefenen... zeker als ze veel geven. Dat, dat, dat is een black box. Niemand weet hoe zich dat gaat ontwikkelen. Eh, ja. ja, en de Republikeinen die, die spelen nu de bal terug, want die zeggen: Barack Obama is de celebrity president. Ja. En dat, is heel, dat is gevaarlijk voor hem. Dat is collateral damage van zo'n fundraisingavond in Hollywood. Maar dat geld is te goed voor hem. Dus neemt hij dat risico en zorgt hij ervoor dat er, dat er geen camera's binnenkomen. Dat mensen die daar dan binnen gaan met een camera, die wordt al, dat wordt allemaal ingenomen. En dat er eigenlijk alleen maar in, in de geschreven pers uh, aandacht voor... of publiciteit uh, over is. Want het raakt hem wel degelijk als mensen hem een celebrity-president uh, noemen. Dat, dat is voor een, vooral voor een links-president is dat een... een, een een gevaarlijk imago ja. Want hij moet een man van het volk zijn en hij, niet van ja. de sterren. Ja, uiteindelijk. Hij, precies. Hij moet. Uh, hij moet uh, tenslotte de gewone man meer aanspreken dan uh, dan de linkse superrijke. En hoe gaat het dan verder vanavond? Want ze komen daar, neem ik aan, allemaal naartoe in, in een mooie auto en dan gaan ze zitten. Uh -huh. En uh, wat komt er dan op tafel? Wat weet, eten ze dan? Ja, ze eten ongetwijfeld heel erg goed. Want ze hebben een topkok uh, gekregen, maar weet je, het staat, het, het is ook, het heeft ook lulligheid, want Zo'n president die kan niet te veel tijd aan, aan die 150 gasten besteden. Met andere woorden, die zit op een podium. Die zit, die zit iets hoger dan de anderen. En die zit daar met de, de, de, de voornaamste organisatoren. En de, en de rest van de, wat is het, 150, dus 100, 140, 145 mensen... die mogen in de loop van de avond, als ze genoeg geld hebben gedoneerd... Uh, misschien een minuutje met de president komen praten... misschien met hem op de foto. Maar de meeste van die mensen krijgen hem überhaupt niet te spreken. En dan heb je dus uh, 40, 40, uh, ja, 50.000 dollar betaald... Ja. om te kunnen zeggen dat je erbij was toen. Ja. Ja. Nou ja. Het, uh, Amerikaanse voor... politiek. Oké. Okay. <laughs> Het boek heet uh, De Grote Amerika Show: Populisme en Wantrouwen in een Gespleten Land. Tom Jan Meo's hartelijk dank. Oké. On me dit que nos vies ne va pas grand chose, elle passe en un instant comme fra ne les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins ils s'en fait des manteaux, pourtant quelqu'un m'a dit que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 En dat is uh, het goede nieuws uit Frankrijk. Carla Bruni gaat weer zingen, nu ze geen presidentsvrouw meer is. Carla Bruni, quelqu'un, Morgen komt de Europese Commissie met de economische vooruitzichten... voor dit en volgend jaar van de landen in de EU. In Nederland wachten we met spanning af. En er zijn zorgen over Griekenland en Spanje. Maar hoe zit het eigenlijk met die andere landen... die eerder in de moeilijkheden kwamen? Wat zijn nu hun vooruitzichten? We gaan het hebben over Portugal, Ierland en Italië. Eerst maar eens Portugal, correspondent José da Silva. Goedenavond. Goedenavond. Vorig jaar 78 miljard euro steun van de Europese Unie aan Portugal. Hoe gaat het daar nu? Nou ja, um, hoe gaat het met Portugal als je de verhalen mag geloven in de internationale pers op dit moment over Portugal en wat de Europese leiders op dit moment over Portugal zeggen, inclusief uh, um, Merkel en Duitsland. Ja, dan zou je bijna zeggen van het gaat de goede kant uit met Portugal. Portugal wil overkomen op dit moment als uh, de beste leerling van de klas met uh, uh, Merkel als onderwijzeres, zeg maar. En ze doen het goed, uh, ze houden zich aan de Bezuinigingen die ze aangekondigd hebben. Uh, de Trojka, dat, uh, dat zijn de, de drie groepen zeg maar, die het geld hebben geleend aan Portugal. Die 78 miljard, die zijn hartstikke blij. Ze komen over een week, als ik me niet vergis, naar Portugal om eens te kijken of ze zich uh, ja, aan de voorwaarden van het uh, noodplan uh, houden. En het ziet er naar uit dat dat zo is. Dus ze zullen het volgende grote bedrag krijgen. Dat is 4 miljard euro. Dus het ziet er goed uit voor Portugal. Maar ja, hoe lang dat zal duren, of dat zo is en of dat dat ook zo is, dat moet maar blijken over een tijd. Maar hier in Nederland gaat het steeds over 3 procent. Wat voor percentage hebben we het dan over in Portugal... als het gaat over het begrotingstekort? Ja, nou, het ging heel moeilijk met Portugal, zoals je weet. Uh, grote begrotingstekorten, grote uh, schulden, uh, gro enorm schuld, uh, de Portugese staatsschuld. Uh, we hadden hier in Portugal ruim een jaar geleden een begrotingstekort van uh, nou rond de 11 à 12 procent. Dat was niet helemaal duidelijk, omdat de staatsrekeningen hier niet altijd heel duidelijk zijn. Nou, dat hebben ze toch uh, naar beneden weten te brengen door die zware, echt hele zware draconische bezuinigingen. Naar uh, 4,5 procent. Uh, vorig jaar. En dit jaar, als het mee zit, als ze, als ze zich eraan zullen houden aan, de, aan wat ze geroepen hebben, zal het ongeveer op 4% komen. En in 2013 moet het 3% worden. Ja, Portugal staat zwaar in de problemen. Heb, heeft er veel geld uitgegeven. Geld dat ze eigenlijk niet hadden. Dus vandaar die gro dat grote begrotingstekort. Maar ja, ze moeten nu naar het, ja, naar het Europese begrotingstekort van 3%. Ja, je zei draconische uh, maatregelen. Het ontslagrecht versoepelen, uh, meer uren gaan werken. En nou las ik ook dat ze de vrije dagen gaan uh, afschaffen. Dat de pauze is ermee ja. akkoord dat bepaalde vrije dagen sneuvelen. Ja, ja, ja, Portugal heeft gewoon te, te veel vrije dagen. Uh, de Portugese economie is gewoon een hele zwakke economie in Europa. Laten we dat uh, op, uh, meteen zeggen, dan weten we meteen waar we aan toe zijn... als we het hebben over de economie in Europa. Het is een van de zwakste economieën, uh, samen met die van Griekenland. Dus ja, kijk, dat rijmt niet met elkaar. Dus veel vrije dagen, zwakke economie... Maar wat uh, voor vrije lage... dagen, wat, wat sneuvelt er dan? Pinksteren, Pasen... Nou, twee uh, nationale dagen. Uh, een dag van uh, bijvoorbeeld een dag van de, de Portugese uh, restauratie, zoals dat hier genoemd wordt. Uh, dat is iets uit het verleden, uit de 17e eeuw, toen de Spanjaarden Portugal bezetten. En toen hadden ze zo'n vrije dag ingesteld. Nou ja. Ach, mensen weten niet eens meer wat het over gaat. Ze zijn blij dat, die vrij, dat ze die vrije dag hebben. Maar goed, twee van die nationale vrije dagen sneuvelen... en twee religieuze dagen. Uh, goed, er was een overleg met het Vaticaan daarover. Er schijnt een akkoord bereikt te zijn... Uh, hoewel het Vaticaan niet altijd scheutig is met het uh, toegeven en dit soort dingen. Maar er schijnt een akkoord te zijn... want ze begrijpen ook natuurlijk dat het slecht gaat met Portugal. Dus vier dagen gaan uh, sneuvelen. Maar ja, daar is Portugal nog niet lang uh, uit de problemen... door dit soort kleine maatregelen. Zeg maar. Er moet nog veel meer gebeuren. Ze zijn op de goede weg, zoals ik al zei. Merkel is heel blij met Portugal. Veel maar ze zijn er en... nog niet. Maar morgen een, een redelijk goed cijfer dus, toch? Al met al. Ja, ik denk dat Portugal en uh, Ierland, die het ook uh, zwaar heeft gehad... een redelijk goed cijfers krijgen in Europa... in tegenstelling tot Griekenland, die nog steeds uh, zwaar in de problemen zit... en uh, zeker een slechte schrijver uh, krijgt... als je toch vraagt aan iedereen in Europa... hoe het met Griekenland op dit moment ervoor staat. da Silva vanuit Portugal, dank. Ierland, het werd al genoemd. Arjen van der Horst is onze Ierland-correspondent. Goeie avond. Goedenavond. Wat, uh, wat voor uh, rapportcijfer zou Ierland uh, morgen krijgen? Wel een goed rapportcijfer. Dat rapportcijfer weten we al, want twee weken geleden kwam de Trojka, de, de, de drie van ECB, IMF en de Europese Commissie op bezoek. en gaven toen ook een statusrapport en alom tevredenheid, want Ierland houdt zich keurig aan de afspraken die gemaakt waren nadat ze dus die noodleding kregen, zo eind 2010... Uh, dus de, de, de drie zijn heel tevreden hoe Ierland het doet op dit moment. Terwijl er in der tijd heel heftig werd gedemonstreerd in Ierland. Veel protest was dat er ook werd gezegd dit land wordt kapot bezuinigd. En nu gaat het, als ik jou zo hoor, toch wel redelijk over die protesten, dat valt wel mee hoor. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld hoe het er in Griekenland aan toe ging. Dus geen straten in brand in Dublin. Je zag wel wat kleine protesten. Dat argument wat je noemde van we gaan onze economie kapot bezuinigen. Ja, die discussie wordt daar wel over gevoerd. Maar niet zo heftig, want wat je ook wel merkt bij de Ieren... ja, we zijn er toch met z'n allen een beetje schuldig aan... want ja, de oorzaak van de crisis in Ierland... was toch die ja, enorme bubbel in de huizenmarkt. Alle Ieren deden daar mee. die kochten een tweede, een derde, een vierde woning. Dus wij uh, ja, moeten ook meedoen om dit probleem op te lossen. En vandaar dat die protesten ook wel een stuk minder zijn... dan in bijvoorbeeld Griekenland. En wat voor percentage hebben we het over het begrotingstekort? Onder de 3%? procent? Nee, nee, nee. De, op dit moment is het 9,4 procent. Dat is veel, zou je denken. Maar eigenlijk is dat een heel goed cijfer. Uh, een jaar geleden nog stonden ze op 32 procent. Dus ze komen van heel ver. En met, uh, de, met het IMF en de Europese Commissie is een soort van stappenplan afgesproken. In 2015 moet het onder de 3% zijn. Nou, het, doel, het streven voor dit jaar is uh, 8,6 Daar zitten ze bijna nu al op. Dus wat dat betreft doen de Ieren het goed. En ja, wat dat betreft houden ze zich ook aan alle afspraken zoals die gemaakt zijn. Maar dan hebben ze toch al met al... Ja, het zijn, het zijn flinke percentages... maar dan hebben ze toch flink bezuinigd. Wat is de prijs ja. die de Ieren daarvoor hebben betaald? Wat hebben ze moeten laten gaan? Een hele grote prijs. Uh, kort gezegd, belastingen omhoog, sociale voorzieningen omlaag. Dus de inkomstenbelastingen zijn omhoog gegaan. De BTW is fors uh, opgeschroefd. Uh, pensioenen, ambtenaren, salarissen, uh, allerlei uitkeringen. Het is dus allemaal omlaag gegaan. Veel ambtenaren uh, zijn op straat beland. Je ziet het ook in de werkeloosheidscijfers. Die blijven stijgen de afgelopen jaren zit nu zo rond de 15%. En wat je ook ziet is een oud fenomeen... dat de kop opstijgt. Uh, ja, Ieren die weer de koffers pakken. Uh, elke week 2000 Ieren emigreren, verlaten het land. Uh, in een jaar tijd hebben 100.000 Ieren... Uh, uh, uh, hun geluk gezocht elders in, het, in de wereld. Dat is bijna 3% van de bevolking. Dat zegt eigenlijk alles hoe het eraan toe gaat in dit land. In Frankrijk was de discussie tussen Nicolas Sarkozy en François Hollande... Uh, dat het land kapot uh, zou worden bezuinigd. Speelt die discussie in Ierland ook? Wordt het daar ook gezegd? Dat wordt, die discussie wordt absoluut gevoerd. En je ziet het ook wel. Vooral in de kleinere gemeentes. Bijvoorbeeld in de plattelandsgemeentes. In arme regionen zoals bijvoorbeeld in West-Ierland. Daar zie je uh, winkels op straat met dichtgetimmerde ramen. Die hun deuren sluiten. Omdat dus bovenop uh, de economische crisis... dus ook nog eens al die bezuinigingen kwamen. De jeugd die wegtrekt. Dorpen die leeglopen. En daar merk je het echt. En daar zie je ook wel het effect van de bezuinigingen. In de grote steden in Dublin zie je dat toch wat minder. Als je daar naar de grote winkelstraat in het centrum van de stad gaat... Ja, dan denk je dat er helemaal geen crisis is in Ierland. Maar het wordt wel degelijk gevoeld. De Ierse regering zegt... kijk eens naar onze macro-economische cijfers. Hè. Vorig jaar hadden we groei. Voor dit jaar wordt de groei verwacht. Zij het niet veel, maar we zitten boven dat Europese gemiddelde. En we bezuinigen flink. We houden ons aan de afspraken. Dus ja, we zijn het beste jongetje van de klas. Want ze kloppen zich graag op de borst als het daarom gaat... Dus het kan, zeggen de Ieren, en het kan, zo zeggen dus ook de Duitsers... die ook heel graag naar Ierland wijzen als een voorbeeld voor andere landen zoals Griekenland. Maar morgen in ieder geval een goed cijfer voor Ierland. Gaan we naar Italië. Correspondent Bas Mesters, goedenavond. Goedenavond. Ja, Monti uh, is niet gekozen opvolger van Berlusconi. Hij doet het goed, lezen we hier. Wordt het in Italië ook zo ervaren? Als je met gewone Italianen praat, dan kom je er bijna geen een meer tegen... die vindt dat Monti het goed doet. Er is een grote kloof tussen wat men in Europa vindt van Monti... en wat men in Italië op straat van Monti vindt. Rationeel kan men nog wel volgen dat er bezuinigd moet worden... maar men vindt dat Monti te weinig rekening houdt met de gewone Italianen... de gepensioneerden en met de mensen die in een fabriek werken... of mensen die hun banen verliezen. De jeugdwerkloosheid stijgt heel snel, is nu al boven de 30 en in het zuiden veel hoger... De werkeloosheid stijgt snel. Gemeentes hebben geen geld meer om hun opdrachtgevers te betalen. Eh, 70 miljard euro schuld heeft de Italiaanse staat bij Italiaanse bedrijven. Dat wordt gewoon niet betaald. En tegelijkertijd zijn er enorm veel acties van de fiscus om achterstallige belasting in te, in te, te innen. En uh, van die bliksemacties. En men zegt. Men vindt het gewoon niet eerlijk wat de staat doet. Dat het te hard wordt bezuinigd op dit moment. Dus de spanning loopt daarover op op dit moment. En wat vindt Monty daar zelf van? Die kwestie bezuinigen of uh, investeren? Die, vindt, uh, die zegt naar Europa toe, uh, wij moeten bezuinigen. Dat begrijpt hij helemaal. Hij kent Europa, hij, hij kent de economie, de bankenwereld. Hij zegt, wij doen dat ook, we gaan dat doen. En de belofte is nog steeds 0% begrotingstekort in 2013. Um, maar Monti erkent ook, en dat zegt hij ook al een aantal maanden... dat... Um, ...Europa iets terug moet doen en Italië de ruimte moet geven om te investeren. En zijn voorstel is, en dat zal hij zeker ook de komende tijd gaan presenteren... ...om uh, als Italië schulden gaat afbetalen die ze heeft aan privéondernemingen... ...dus zeg maar een, een onderneming die een straat heeft gerepareerd... ...die moet toch gewoon nog geld kunnen krijgen... ...als ze dat soort geld gaat betalen... ...dat dat niet meer wordt meegerekend, dat soort investeringen, als begrotingstekort. Hij probeert op die manier speling te creëren, want hij zegt... Als wij dat geld kunnen betalen aan onze bedrijven... dat kunnen we niet omdat Europa ons verbiedt om, uh, om, om te veel tekorten te krijgen. Als we wel onze bedrijven gewoon kunnen betalen... dan kunnen die bedrijven investeren, doorgroeien gaan ze niet failliet. En dat is een investering in de groei. En dat wil Monty. En daarnaast zal hij gaan, ook uh, gaan preken voor een soort van fonds... een internationaal fonds of internationale obligaties... die het mogelijk maken om in grote uh, infrastructurele werken te gaan investeren... Want, zegt hij, dat is ook goed voor de economie. Dus dat, dat zal hij zeker ook op de agenda zetten. En dan zullen uh, die euro-obligaties van een half jaar geleden en een jaar geleden... die zullen ook weer om de hoek komen. Italië wil graag dat er gewoon Europese obligatieleningen komen. Waardoor de rente die Italianen nu betalen, hoge rentes op leningen... wat lager zullen worden en weer meer naar het Duitse niveau getrokken... Worden. Gaan worden, en wat gaan is worden. de verwachting voor morgen over die prognose van de Europese Commissie? Um, ja, ik denk dat uh, uiteindelijk Italië toch nog een, een redelijk goed rapportcijfer krijgt. Omdat naar buiten toe, er is hard gewerkt door Monti, er zijn enorme bezuinigingen geweest. De pensioensgerechtige leeftijd is opgekrikt naar 67. Men is bijna klaar met de arbeidsmarkthervorming, flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dus dat cijfer moet toch redelijk goed zijn. Maar er zal misschien ook wat zorg worden uitgesproken die te maken heeft met die spanning die er aan het ontstaan is... in de Italiaanse samenleving. Er zijn al meer dan dertig mensen, ondernemers... die zelfmoord hebben gepleegd, uit nood. Omdat ze de zaak niet meer rondkrijgen... of omdat de fiscus hen op de nek zit. Um, ik denk dat Monti uh, een signaal krijgt van... blijf doorgaan uh, met bezuinigen. En dat hij dat signaal weer richting Italië kan gebruiken. Van, Zie je, we moeten gewoon doorgaan. Maar aan de andere kant zal hij de steun van... Uh, zeker ook Frankrijk gaan zoeken richting Merkel om tegelijkertijd te investeren. Dus Brussel zal nog wel streng uh, uh, Strengheid aan de ene kant. Maar men gaat, uh, men gaat werken aan een nieuwe consensus om toch in, uh, meer aan stimulering en groei te gaan doen. Basmeesters vanuit Italië, hartelijk dank. En morgen dus de Europese voorjaarsbegrotingen om 11 uur in Brussel. Oh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 de nieuwe soul-sensatie Michael Kiwa Nuka en het nummer heet Home Again. Dat, oh nee, I'm Getting Ready heet het nummer en het kwam van de CD Home Again. We zijn eruit. Jochem Schuiling, hartelijk uh, welkom. We gaan het uh, hebben over uh, uw zoon Abel Schuiling. Die is uh, vijf jaar oud. Hoe, hoe zou u Abel omschrijven? Wat voor jongen is het? Ja, ja Abel is een uh, vrolijk jongetje van vijf. Met, uh, ja, met wat accessoires, zeggen wij altijd. Een beademingsapparaat, uh, uh, Want hij kan niet zelfstandig ademhalen. Dat, uh, dat doet het beademingsapparaat voor hem. En hij heeft een spierziekte... Uh, SMA-RD, waardoor dat, door die spierziekte kan hij dus ook niet zelfstandig ademhalen. Wanneer kwamen jullie erachter dat, dat hem iets mankeerde? Um, ja, de eerste twee maanden na de geboorte uh, liep hij af en toe blauw aan... en uh, had hij gouden lippen en moest hem vaker oppakken. Dan ging het wel weer iets beter. En totdat hij, totdat een dag was dat we echt het idee hadden van... Uh, hij stopt met ademhalen toen zijn we daar huisarts gegaan en diezelfde dag kwamen we nog in het ziekenhuis. Dus. En toen uh, waarschijnlijk een hele rondgang langs alle medische uh, instanties. Klopt. En, en toen hoorden jullie voor het eerst die diagnose. Ja, dat was, uh, ja, om naar bij vijf maanden later hoorden we de diagnose. Ludo van der Pol zit hier uh, ook in de studio. Hij is uh, werkzaam in het Spieren voor Spieren kindercentrum. Uh, goedenavond, u bent uh, neuroloog ook. Wat is SMHRD? Wat is het voor ziekte? Dat is een, een hele zeldzame spierziekte. en De vader van Abel die vertelde dat eigenlijk al. Waarbij de symptomen meestal heel vroeg in het leven optreden. In de weken na de geboorte. Tot de eerste zes maanden van dat leven. En die eerste symptomen die zijn zoals verteld eigenlijk bijna altijd. Dat kinderen moeite hebben met ademen. En dat kan zich dus uiten doordat kinderen blauw worden. Eh, niet goed doorademen. Moeite hebben met hoesten. En heel vaak is het zo dat bij de eerste luchtweginfectie die ze oplopen. Ze in grote problemen. Komen en niet meer zelfstandig kunnen ademen... en daardoor op een intensive care aan een beademingsapparaat belanden. En andere symptomen, want het is een spierziekte? De ademhalingszwakte, dat is heel vaak een eerste symptoom. Maar wat we daarna vaak, heel vaak zien gebeuren... is dat ook andere spieren zwakker worden. Soms is dat al tegelijkertijd. Dan zien we kind, dat kinderen zich al minder levendig bewegen dan andere kinderen. En vaak neemt dat in de loop van het leven daarna ook toe. Dus het is dan vooral de onderbenen, de handen... die in eerste instantie minder gaan bewegen. Maar dat breidt zich ook uit naar de bovenbenen en naar de bovenarmen. En daardoor raken kinderen dus ernstig beperkt. Uh, Jochem Schuiling, wat kan Abel nog? Um, uh, Abel kan zijn armen bewegen. Uh, zijn handen dichtknijpen, dat lukt niet meer. Uh, hij heeft wat beweging vanuit de heup, heeft hij nog. Uh, ja, en zijn gelaatsspieren, dat, uh, dat functioneert allemaal goed. Uh. En geestelijk is hij uh, helemaal in orde? Je kunt met hem communiceren? Ja, je kan met hem com communiceren. Hij kan wat uh, uh, op uh, ademteug van de machine, kan hij woordjes uh, uh, spreken. En. Um, um, moet ik zeggen. Ik heb even het spoor bij, sorry. Ja, hij, hij is geestelijk in orde, maar, maar lichamelijk. Uh, niet, niet in orde Ludo Ja, hij heeft, wel een achter, hij heeft een achterstand, zeg maar. Hij heeft de puttspeels al niet bewust meegemaakt. Dat kon gewoon niet. Dat heeft hij gemist. Ja, en door een jaar in het ziekenhuis te liggen... bouw je al een achterstand op. Dus hij gaat nou wel inmiddels naar school toe. Zover zijn we naar het basisonderwijs gewoon. Maar wel speciaal onderwijs. En ja, met twee jaar achterstand zo'n beetje. Wordt het ooit beter? Nee, het zal niet beter worden. Het is een ongeneeslijke ziekte. ziekte. Ludo van der Pol, hoe vaak komt deze ziekte voor? Nou, het is een uiterst zeldzame ziekte. En eigenlijk is het zo dat alle spierziekten zeldzaam zijn. Ik zeg wel eens van, uh, tegen mensen: nou, noem nou eens drie spierziekten op die je kent. En dan zeggen mensen: ja, MS, maar dat is geen spierziekte. En soms zeggen mensen ALS. Maar op drie. Tot drie komen mensen eigenlijk nooit. Dus dat geeft aan dat alle spierziekten zeldzaam zijn, maar er zijn er wel 500 van. En een rel relatief veel voorkomende spierziekte, dat is dan een spierziekte waar er 20 of 30 nieuwe gevallen per jaar van zijn. Wereldwijd? Nee, Nederland. Okay. Uh, maar van deze spierziekte, SMARD, dat zijn maar een handvol patiënten per jaar. Uh, en ook wereldwijd zijn dat dus relatief kleine aantallen. Morgen komen uh, 20 toponderzoekers uh, uit alle delen van de wereld naar Nederland. Die gaan. Kijken naar Abo, wat gaat er precies gebeuren? Vanaf morgen is er, zoals we dat noemen, een international workshop in een hotel in Naarden. Dat gebeurt vaker, want omdat spierziekten zo zeldzaam zijn, willen we toch dat daar meer aandacht voor komt. Daarvoor is ook internationale samenwerking nodig. En een aantal keer per jaar wordt er dus een workshop over een bepaald thema georganiseerd. En dit keer gaat het dus over SMA. Uh, R.D. Uh, Abel die zal daar ook bij aanwezig zijn. als een soort ambassadeur van zijn. je zou kunnen zeggen, zijn eigen ziekte. En het is de bedoeling dat er tijdens die workshop. heel veel aandacht zal zijn voor de ziekte zelf. Uh, hoe herkennen we dat nou goed? Hoe kunnen we die diagnose sneller stellen? Want u hoorde al dat dat een hele tijd kan duren. voordat men daar dan op uitkomt. Maar ook waar staan we op dit moment. ten aanzien van het onderzoek dat naar de ziekte gebeurt? En dat onderzoek moet natuurlijk vooral gericht zijn op toekomstige therapieën. Want nu kunnen we alleen maar de ademhaling ondersteunen... met een beademingsapparaat. Maar we willen natuurlijk naar therapieën toe... waardoor kinderen niet verder achteruit gaan. En ja, in het allerbeste geval er beter van worden. Want dat, dat ziet u nog wel gebeuren, dat jullie ooit iets vinden... Waar, waar dit soort kinderen echt beter van worden. Ja, nou, tot nu toe was het dan altijd zo dat men zei van... ja, goed, je stelt de diagnose en daarmee is het dan af. Maar de ontwikkelingen gaan heel erg snel. En het zal zeker niet zo zijn dat er over een paar jaar een oplossing is. Maar het is wel zo dat de ontwikkelingen zo zijn gegaan... dat we nu voor het eerst lichtpuntjes aan de horizon zien... die we voor spierziekten in het algemeen kunnen gaan gebruiken. En dus ook voor deze spierziekte. En we hopen natuurlijk allemaal dat dat uiteindelijk... ja, tot een behandeling... Leidt, uh, waar patiënten beter van worden. Is het belangrijk voor al die deskundigen om te kunnen kijken... naar deze patiënten, als er zo weinig patiënten zijn? Ja, juist omdat er zo weinig patiënten zijn is dat heel erg belangrijk. Want morgen zullen er dokters aanwezig zijn die ruime ervaring hebben met deze ziekte. Voor zover je over ruime ervaring kunt spreken. Maar er zullen ook mensen zijn die vooral in een laboratorium onderzoek doen. Uh, eventueel met proefdieren of met zenuwcellen. Om te kijken hoe komt het nou dat je door deze ziekte minder goed functionerende spiercellen en zenuwcellen krijgt. Maar die hebben heel vaak nooit de kans gehad om een patiënt met de ziekte te zien die ze zelf onderzoeken. Dus dit is een unieke gelegenheid voor ze. Jochem Schuiling, hoe kijkt Abel er tegenaan om daar morgen met, met al die uh, doktoren uit alle delen van de wereld te zijn? Ja, we hebben hem uh, proberen uit te leggen dat hij dus uh, uh, morgen uh, meerdere doktoren gaat zien. Maar hij uh, ervaart het nog eens dat hij naar één dokter gaat morgen. Dus uh, ja, het zal voor hem wel een uh, verrassing zijn dat er een hoop mensen uh, aandacht voor hem morgen. En jullie zelf als ouders hebben hier ook uh, aan bijgedragen. Jullie hebben ook uh, mede dit initiatief genomen om deze bijeenkomst uh, te organiseren. Waarom is dat zo belangrijk voor jullie? Uh, ja, vrienden van ons die hadden een uh, stichting uh, opgericht. De stichting Schuiling na zijn geboorte. En uh, uh, toen zaten we bij elkaar en uh, we hebben het erover gehad van wat willen we dan met de stichting bereiken. Uh, en met, in ons achterhoofd dat de diagnose vrij lang duurde. En uh, je tegen van alles aanliep na die tijd. Zeiden wij van nou, als we dan wat willen, dan willen we geld inzamelen. En kijken of we iets uh, kunnen bijdragen aan onderzoek uh, naar Abelse ziekte. En uh, ja, zo zijn we vier jaar bezig geweest. Uh, en uh, hebben we een bedrag bij elkaar gegeven. Uh, uh, gekregen. Waardoor dit congres nu, nu, nu plaats kan vinden. Ja, mede door. En dus uh, komt er uiteindelijk ook iets positiefs uit uh, deze geschiedenis? Klopt. Zou je kunnen zeggen. Hoe is eigenlijk de, de, de levensverwachting van, van Apel? Ja, dat is uh, heel lastig te zeggen, denk ik. Want ik denk dat kinderen met SMAID uh, overlijden denk overlijden eerder aan een complicatie dan dat ze aan de spierziekte zelf overlijden. En dat is het gevaar, uh, een longontsteking waar hij niet meer overheen komt, dat, uh, dat is denk ik het grootste gevaar. Dus het is moeilijk te zeggen al met al? Ja, toen wij naar huis gingen, zei iemand een keer van... Nou, laten we eens kijken of hij die twee wordt. Nou, hij is nu inmiddels uh, vijf geweest en gaat naar school. Dus dat uh, hadden wij nooit verwacht. Uh, dus ja. elk jaar stellen we ons verwachtingspatroon weer bij. Uh. Ik wens je heel veel succes. Morgen en uh, u ook, Ludo van der Poel en Jochem Schuiling. Allebei hartelijk dank. Dank u. Dank u wel. Het is vijf voor twaalf. We schakelen naar de wereldomroep die sinds tien uur vanavond begonnen zijn... aan hun laatste Nederlandstalige uitzending. Goedenavond, Anouk Thijssen. Ja, goedenavond. Is het oog op morgen. Ik zit, nu bij ik, jullie, ik zit nu bij jullie in de uitzending, of jullie bij mij. Dat, dat, dat weet ik allemaal niet precies. Nee, dat weet ik ook niet. Maar ik zal even uitleggen um, aan uh, de luisteraars van de wereld... wat er gaat gebeuren. Um, wij hebben nu contact met het oog op morgen. Pieter van der Wielen, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Dit ja, normaal... is Pieter van der Wielen, absoluut. Ja, en in hoeveel, hoeveel tijd, landen uh... is dit nu te horen? Wie luisteren er allemaal over de hele wereld? Ja, wie er allemaal luisteren, weet ik niet. Maar, niet de namen, uh, maar Het maar de is in heel, Europa, in heel Europa te ontvangen. En ook in, uh, tel maar na welke landen er allemaal in Europa zitten... maar ook op uh, uh, internet. En dat is wereldwijd. En wat doen jullie? Want dit is een soort marathon-uitzending. Uh, de laatste keer, toch, toch ook een emotioneel moment, denk ik. Misschien een nostalgisch moment. Wat gebeurt er allemaal? Nou, we, gaan, uh, of we zijn eigenlijk al bezig met uh, duiken in het archief. We laten allerlei oude fragmenten zien. Er komen oude uh, bekenden langs. Uh, vooral ook uh, oud-collega's. De uitzending werd uh, geopend om tien uur. Dat was heel bijzonder door Pim Rijntjes. Onze enige echte uh, oude omroeper die nog leeft. 92 jaar oud maar liefst. Uh, dus dat zijn wel hele bijzondere dingen. Wat is je mooiste herinnering aan de wereldomroep? Mijn mooiste herinnering? Yep. Mag het heel persoonlijk zijn dan? Ja. Um, ik ben zelf geboren op Curaçao. En ik ken de Wereldomroep als uh, uh, een van de grootste nieuwsorganisaties daar. Een beetje zoals de NOS in Nederland. En um, toen ik zelf in Nederland kwam wonen en hier mocht komen werken... dat was voor mij echt een uh, heel bijzonder moment. En er is ook een verkiezing voor het mooiste Wereldomroep Radio-moment voor de luisteraars. Um, via de website neem ik aan, Noem die eens. Dat is wereldomroep.nl, daar kan je inderdaad 24 eh, nieuwsfragmenten vinden, daar kan je op stemmen. En degene die dan eh, de meeste stemmen krijgt, die wordt in de laatste eh, paar uren, nee ik zeg het verkeerd, in het laatste uur bekendgemaakt. Nou, de, de stemmen hele... kan via wereldomroep.nl. En hoe lang duurt de uitzending nog voor jullie? Um, dan moet ik even achterom kijken, nog 22 uur, 3 minuten en uh, 40 seconden ongeveer. Ik wens jullie heel veel succes en ook succes uh, daarna. Anouk Thijssen van de Wereldomroep, hartelijk dank. Dankjewel, Pieter van der Wielen van uh, Het Oog op Morgen. Rond deze tijd, elke dag hoorde u natuurlijk in ieder geval op de werkdagen Het Oog op Morgen. Ja, dit was inderdaad met Het Oog op Morgen. En morgen is er weer een Oog op Morgen. En dan zit hier in de studio Thijs van der Brink. Ik dank u voor het luisteren en nog een hele fijne nacht.